VVD'er Jos van Rij treedt per direct af als wethouder van Roermond en als eerste Kamerlid. Dat heeft hij gezegd aan het begin van een spoedvergadering van de gemeenteraad van Roermond vanavond. Van Rij wordt verdacht van corruptie en het schenden van zijn Amseed. Hij zou vertrouwelijke informatie hebben doorgespeeld aan partijgenoot Ricardo Offermans... over de selectieprocedure voor een nieuwe burgemeester van Roermond. Offermans heeft zich vandaag teruggetrokken als burgemeesterskandidaat.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 Het weer vannacht op veel plaatsen nevelige en mistbanken. Morgen eerst nog mist en bewolking. In de middag zonnige periode. Het wordt morgen zo'n 18 graden. De rest van de week blijft het droog, maar wel kouder. Dit was het NOS Journaal. NOS, NOS, NOS Langs de lijn. Met Jack van Gelder. Bijzonder Goedenavond. Opnieuw wordt het sportnieuws vandaag. Gedomineerd door Lance Armstrong. De UCI heeft alle resultaten van de Amerikaan na 1998 geschrapt. En voorzitter Pat McCoy was duidelijk over de huidige status van Armstrong. De UCI will ban Lance Armstrong from cycling. And the UCI will strip him of his seven Tour de France titles. Lance Armstrong has no place in cycling. De uitspraak van de UCI leidde weer tot een hoop reacties. Eigenlijk was iedereen wel tevreden, maar Marcel Winters, voorzitter van de Nederlandse wielrenunie, benadrukt dat er nog een hoop werk aan de winkel is. Ik denk dat, het, uh, dat, de, dat de sport, de wielersport, schreeuwt om uh, adequate maatregelen, inclusief kritisch vermogen uh, naar jezelf als uh, uh, wielersport, uh, verantwoordelijke UCI, maar hebben we steken laten vallen. Esmee Kamphuis is weer terug van weg geweest. Na een mislukt seizoen is de bobslees er weer helemaal klaar voor. Met een gedeeltelijk nieuwe ploeg waarin ook een plekje is ingeruimd voor Canis. Kampuis is goed te spreken over de baanwielrenster. Nou, een, een hele bak aan ervaring qua topsport. Uh, qua topsportmentaliteit en uh, medailles winnen. Verder horen we Arjen Robben, die nog altijd ontbreekt bij de Champions League wedstrijd... van zijn Duitse werkgever Bayern München van morgen en vandaag op bezoek ging bij Sven Kramer in Insel. Dat en het Champions League voetbal van morgen tot 11 uur in NOS Langs de Lijn. U dat ook. Je wordt wakker en denkt, wat zal er aan de hand zijn met de wielrennerij? Nou, ontzettend veel. Iedere dag gebeurt er wel wat, zoals vandaag. De UCI heeft Lance Armstrong al zijn toerzegers afgenomen. De Amerikaan werd ook voor het leven geschorst. De internationale wielrenunie nam daarmee de sancties over... van het Amerikaanse antidopingbureau USADA. Steven Dahlenbouwt was in Geneve bij de persconferentie van de UCI.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 cruder than it is today. Today it's a lot more advanced and the UCI is much, much more stronger tools in the fight against doping and the landscape for young athletes coming into the sport today is completely different than it was at that time. In the press conference that voorafging before this gesprek was McQuaid good for catchy one-liners over Lance Armstrong? I think, as I said in my opening remarks...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 Na de verklaring en uitspraken van UCI-verzetter Pat McQuaid... was het tijd voor reacties. En een van de eerste die dat deed was toerdirecteur Christian Prudhomme. Op een persconferentie in Parijs gaf hij een toelichting... op het besluit van de Internationale wielrenunie. Correspondent Ron Linker was daarbij en maakte de volgende bijdrage. <laughs> <kreden> <tum> een brengere grijns op het gezicht van Christian Prudhomme... vlak voordat hij uitgebreid stilstaat... bij de grootste crisis in de geschiedenis van de Tour de France... met één duidelijke boosdoener. Van n'est plus le vainqueur van Tour de France van 1999...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 Optimisten zeggen altijd, je moet bouwen. Weet u, ik citeer een Franse schrijver die ons uitgangspunt goed samenvat. Zij die leven, strijden. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent, zei Victor Hugo. kunnen Merci. We gaan verder praten over deze dag met wielerverslaggever Gio Lippens. Gio, goedenavond. Goedenavond, Jack. Twee persconferenties van belangrijke mannen uit de wielerwereld. Zijn we wat wijzer geworden? Ja, wat zijn we wijzer geworden uh, dat uiteindelijk de UCI die straf voor uh, Armstrong zou overnemen, uh, dat, was, dat was eigenlijk op voorhand al wel duidelijk. Uh, ze zouden zich ja, eigenlijk onsterfelijk belachelijk hebben gemaakt als ze die aanbevelingen van USA niet hadden overgenomen. En Prudom, ja, Pridom roept eigenlijk, uh, die, ja, die verschilt zich er ook wel een beetje achter. Dat het de verantwoordelijkheid vaak is van andere sponsors mogen niet uit die sport weggaan. Uh, het evenement gaat altijd wel door. Dat is natuurlijk het meest gehoorde argument altijd in dit soort affaires. Uh, volgend jaar, als het Koersen weer en zeker in onze contraille, als de omlopend Nieuwsblad in Gent weer van staat gaat, dan staan er weer tienduizenden, honderdduizenden mensen langs de weg en ze juichen allemaal voor die renners. En ik denk dat ze daar ook wel gelijk in hebben, maar het is wel een, ja, hoe noem je dat, een simplificatie van het, van het probleem. Ja, toch heel eventjes, hè? want je zegt er staan er weer honderdduizend mensen te kijken. Uh, heb jij je dan ook wel eens uh, s'avonds afgevraagd, de, zeker de laatste dagen, waar heb ik naar zitten kijken? Zeker. Uh, dat, dat, dat, gebeurt. Uh, dat gebeurt regelmatig. Het is niet alleen iets van de laatste dagen trouwens. Hoor. Dat is echt wel iets van nou ja, flink wat jaren terug... Uh, op het moment dat bijvoorbeeld die David Walsh, hè, die Ierse onderzoeksjournalist... die dat boek schreef over Lance Armstrong... en eigenlijk vanaf 1999 al roept dat uh, Armstrong niet op zuivere koffie rijdt. Uh, ja, laten we zeggen, later toen dat boek L.A. Confidential uitkwam... Ja, dan ga je je wel afvragen, waar kijk je naar en wat is er aan de hand? En toch op een of andere manier, en ja, ik, ik ben bang dat we allemaal een beetje diezelfde reflex hebben. Dat is een soort zelfreflectie nu hoor, maar uh, jullie zullen dat in het voetbal ook hebben. Iedere keer als je weer bij een wedstrijd zit, ben je toch weer oprecht enthousiast over datgene wat je ziet. Als je op dat moment, uh, ja, opwindende sport voorgetoverd krijgt. En dan keer ik bijvoorbeeld terug naar de jaren van Ricardo Rico, die in de Tour de France echt ongenadig uithaalde in de bergen. Ja, waar we eigenlijk ook allemaal wel een beetje om moesten lachen. Van jongens, dit kan niet. Dit, dit gaat zo verschrikkelijk hard. Alleen op dat moment zit je toch op het puntje van je stoel... en roep je toch van onvoorstelbaar goed wat hier gebeurt. Armstrong uh, was de beste. Uh, wordt nu uh, ook uh, door het hele rapport en, en door... Ja, de geweldige toestand waarom hij uh, zo ver gekomen is om een heel dopingnetwerk op te zetten, wordt hij ook geslachtofferd. Ik heb ja. nu wel het idee dat het nu is, uh, als we nou met Armstrong afrekenen, dan rekenen we meteen met de hele wielrennerij af. Maar het zit ja. ook veel dieper dat, en breder. Dat, dat is de misvatting inderdaad, Jack. Uh, ik heb het idee dat ze hem nu heel gemakkelijk echt als barbertje laten hangen. En ik vind die uitspraak van McQuaid over we moeten Armstrong zo snel mogelijk vergeten, vind ik echt ongepast. Uh, want dan ga je toch voorbij aan uh, kwaliteiten die hij wel degelijk had. Daarnaast moet je accepteren dat het een, een, een een, een meester was, dat het een grote bedrieger was. Maar de man heeft natuurlijk uh, in dat uh, wielrennen wel ervoor gezorgd dat het wielrennen uh, internationaler werd. En dat was nou precies het doel van de UCI, met het steunen van Armstrong en, uh, en alle nieuwe goede renners uit uh, Amerika. Dus uh, het was ook een renner met kwaliteit, laten we daar duidelijk over zijn. Misschien had hij nooit zeven keer de Tour gewonnen, zonder doping, maar we weten ook in wat voor tijd hij reed. En uh, nou ja, ga de uitslagen er maar op na van de Tour de France van die jaren, de jaren die Armstrong heeft gewonnen. Uh, je kunt heel ver gaan in het rijtje in de top 10, totdat je bij de eerste schone, bewezen schone renner uitkomt. En, en dat zegt er ook wel genoeg. Ja, nou ja, goed, dat zeg je eigenlijk al, want uh, de toerzeggers zijn hem ontnomen, die zeven. Zal uh, een Nederlander nu gaan winnen, want uh, daar roept iedereen van, die gebruiken nooit. Nee, maar ook daar zou ik mijn hand niet voor in het vuur durven steken, hoor. Ik bedoel, dan ben ik ze echt kwijt, die vingers. Uh, nee, nee, nee. nee. Het, zal, het zal niet gebeuren. Dat vind ik op zich wel een terechte uitspraak. Van, uh, gewoon de, geen de winnaar. Die gewoon zegt: Geen winnaar. Nee. Uh, zie het maar als een grote kunstprijs of wat dan ook. die een aantal jaren niet is uitgereikt. omdat er onvoldoende kwaliteit was. Nou, dit is een ander verhaal. want je haalt het weg bij een winnaar. Maar ga alsjeblieft niet op zoek naar nieuwe winnaars voor die jaren. want uh, je maakt je ook opnieuw onsterfelijk belachelijk. als je dadelijk de nummers twee. of misschien wel de nummer drie of de nummer vijf gaat aanwijzen als toerwinnaar. Dat kan gewoon helemaal niet. Uh, we moeten accepteren dat die jaren negentig, die EPO-jaren... dat dat een zwarte bladzijde is geweest in het wielrennen. En dat er uh, een hele hoop renners aan mee hebben gedaan. Goed, dan nou komen de voorjaarsklassiekers. Iedereen gaat weer vers van start. Uh, misschien uh, springt Giant in, uh, daar waar Rabobank het gat achterlaat. Uh, komen er andere sponsors. Nieuwe, uh, nieuwe ronde, nieuwe kansen, letterlijk en figuurlijk. De eerste die weer gepakt wordt, dan is het toch een beetje over, denk ik, met de sport. Nou, ik, ik, ja, daar durf ik je geen gelijk in te geven, hoor. Want wat dat betreft is de wielersport taaier dan, uh, dan je denkt. Jawel, maar en, en, de publieke het opinie... Het een kant het, met negen levens is. Maar, ja, maar het gaat toch op een gegeven moment ook... Naar de mensen die het allemaal wel heel mooi vinden... en het blijft heroïsche sport en het blijft geweldig... en het is enorm om 230 kilometer dagelijks te fietsen... en over toppen te gaan waar een ander met een auto moeite heeft. Maar op een gegeven moment is de geloofwaardigheid toch weg? Daar dat ben ik met je eens. En de geloofwaardigheid is nu al voor een belangrijk deel weg. Eh, het is aan de renners inderdaad om te bewijzen dat de sport weer geloofwaardig kan zijn. En eerlijk gezegd, we hebben het daar de laatste tijd vaak over gehad... heb ik het idee dat de laatste jaren er wel een, een ommekeer heeft plaatsgevonden. En dat de meeste, en ik zeg met nadruk, de meeste jonge renners van dit moment... Eh, met zuivere middelen proberen die Tour, eh, proberen dat wielrennen zeg maar, eh, te bevechten. Uh, maar aan de andere kant, hè, wat jij zegt op het moment dat er straks weer een affaire is... Eerlijk gezegd in 1998 met die dopingtoer van Festina en TVM toen het hele wielrennen letterlijk op zijn gat zat op die weg daar in de Alpen. Toen dacht iedereen ook van jongens hier komt het wielrennen nooit meer overheen. En wat dat betreft heeft Prudom gelijk als hij dan zegt het volgend jaar stonden de mannen er gewoon weer al, en vrouwen allemaal weer langs de kant en stond iedereen weer te juichen. Dus ik heb wel het idee dat het wielrennen uh, op een of andere manier uh, ja, van, van, van rubber is, iedere keer maar weer terugkomt. Nou, we hebben even direct gaan luisteren naar Marcel Wintels... de voorzitter van de KNWU, de Nederlandse wielrenunie. Hij, uh, hij vindt dat de UCI nog, geen, UCI nog geen echte aanzet heeft gegeven... om de crisis in het wielrennen op te lossen. Toch is hij wel tevreden met de genomen besluiten. Ik denk dat het een uh, goede zaak is dat het rapport... Uh, volledig is overgenomen op uh, al die punten... en dat daarmee onderschreven wordt uh, het kwalijke van die periode... met deze ploeg en deze renner. Ik denk dat dat in ieder geval een hele goede zaak is... De focus ligt wel heel erg op lens Amsterdam. Daar ging het rapport natuurlijk ook over, ja. maar er zitten natuurlijk ook mensen omheen. Gaat die focus niet te veel naar Amsterdam op dit moment? Nou, ik denk dat uh, dat deel is goed. Maar wat er uh, nog ontbreekt, in ieder geval tot nu toe nog ontbreekt... is wat betekent dat nu? Is het de afgelopen vijf of zeven jaar nu uh, werkelijk verbeterd? Uh, wat gaat er al beter, maar wat nog niet? Welke rechtsmiddelen heb je nog nodig om tot die schone sport te komen? Ik heb hem horen zeggen...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 Uh, in ieder geval nog niet concreet. Uh, ik hoop dat ze dan nou vrijdag uh, wel met concrete maatregelen komen. We hebben eerder vanuit uh, de KMU gepleit voor strakkere regelgeving... echte cultuur en het systeem onderzoeken uh, ten aanzien van ook de afgelopen jaren. Waar uh, gaat het nou nog fout? Uh, hoe kom je nou tot een schonere sport? Wat is daarvoor nodig? Ik denk dat, het, uh, dat, de, dat de sport, de wielersport, schreeuwt om uh, adequate maatregelen... inclusief kritisch vermogen... Uh, naar jezelf als uh, uh, wielersport, uh, verantwoordelijke UCI. Uh, waar hebben we steken laten vallen? Waar hebben zij steken laten vallen? Nou, ze gaven zelf als voorbeeld aan... Uh, in het stukje persconferentie wat ik heb kunnen zien... Uh, de, de betaling die ze van Armstrong hebben uh, ontvangen. Uh, ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen... dat ik als uh, KMU een betaling kan ontvangen... van een renner op het moment dat er een, uh, een verdacht... Uh, Verdachtmaking ligt, want dat was ja. de situatie. Ja, dat riekt en... naar omkoping, toch? Nou, bij die woorden een soort van uh, wil ik, wil ik uh, wegblijven, maar het is wel ongelooflijk dom. Ja. Want uh, het, ook het argument wat ik daarbij hoorde: van uh, realiseert u zich, journalist, dat wij niet als de, de FIFA, geloof ik, een rijke bond zijn, maar een arme bond. Ja, daarmee geef je eigenlijk aan dat je. Uh, nog gevoeliger bent voor financiële donaties. Nou, dat moet je op geen enkele wijze willen zijn. Nee. Dus ik denk dat je als uh, UCI moet zorgen dat je buiten elke discussie blijft ten aanzien van uh, nou, uh, moreel gedrag en dus moreel gezag. En wat moet die UCI concreet anders gaan doen waardoor u als KWU zegt van nou nu zijn ze op de goede weg, dit bevalt me. Het begint wat ons betreft met uh, wat we ook afgelopen weken hebben aangegeven. Doe nu. Een uh, onafhankelijk onderzoek, internationaal, naar hoe de stand van zaken nu is. Ten aanzien van uh, dopinggebruik, uh, maar ook de hele cultuur eromheen. Dat is één. Durf je recente verleden bloot te leggen om daarvan te leren. Uh, dat is één. Uh, het tweede, we hebben eerder gepleit voor langere schorsingen. In plaats van twee jaar, vier jaar. Daaromheen kun je maatregelen nemen, je, je uh, inkomsten uit die periode afstaan. Uh, straffen op ploegen, uh, licenties kwijtraken, et cetera. Dus ga veel verder in je sanctiebeleid. Ja. Want twee jaar schors is betrekkelijk kort. Vrij snel daarna is de renner weer actief. Nou, ik denk dat de maatregelen verder moeten gaan. En een derde, wat mij betreft, daar werd iets over gezegd vandaag ook. Mensen met een dopingverleden. Je moet niemand uitbannen van welk beroep in de toekomst ook. Als je een schorsing, als je straf op hebt zitten, mag je van alles in de samenleving gaan doen. Maar wij hebben eerder gezegd vanuit de KMU al een aantal jaren geleden: mensen met een dopingverleden moet je niet opnieuw in diezelfde verleidelijke uh, profsport een functie geven. Um, want dan zie je toch dat uh, de geloofwaardigheid wordt aangetast. Ja. Daarvan werd vandaag gezegd uh, dat sinds 2011 ook de UCI die code al uh, hanteert. Dan uh, vind ik in ieder geval opmerkelijk dat mensen zoals Vino Kurov en een aantal anderen uh, naar toch lijkt functies uh, nemen bij uh, pro -tour ploegen. En na vandaag iets optimistischer? Ik ben een uh, optimistisch mens. Uh, wat ik in ieder geval goed vind is dat de UCI uh, de, het rapport volledig overneemt. Ik had eerlijk gezegd uh, meer gehoopt ten aanzien van adequate maatregelen, uh, een onderzoek uh, instellen en iets meer kritisch vermogen ten aanzien van uh, nou, alle instituties, uh, was denk ik wel op zijn plek geweest. Maar wellicht komt dat aanstaande vrijdag. We hoorden Marcel Winters, voorzitter van de KWU, in gesprek met Martin Friesema. Uh, Gio hangt nog steeds aan de lijn, Gio Lippens. Ja. Uh, Gio, Winters komt met een aantal ideeën... om de strijd tegen de doping aan te gaan. Zijn die haalbaar? Um, kritisch vermogen UCI, zet ik mijn vraagtekens bij. Want dat is een van de eerste dingen die hij zegt. Uh, dus waar hebben we steken laten vallen? Je merkt gewoon in alles, hè, als je Pat McQuaid op die persconferentie van vanmiddag hoort. Dat hij zegt, uh, ja wij hebben geen aanwijsbare fouten gemaakt. Alleen inderdaad komt hij met het voorbeeld aan van die schenking van Armstrong. Dat zouden we... Uh, met de wetenschap van dit moment zouden we dat niet meer gedaan hebben. En ik denk eerlijk gezegd, dat hadden ze met de wetenschap van toen ook niet kunnen doen. Dus daar, daar heb ik weinig vertrouwen in. Dat daar vrijdag iets mee gaat gebeuren. Dat internationale onderzoek, daar wordt natuurlijk meer over gesproken. Na allerlei dopingzaken in het wielrennen. En iedereen onder Ede voor horen. En zorgen dat je een soort waarheidscommissie uh, voor elkaar krijgt. Um, ik was daar wat sceptisch over. Ik dacht, dat gaat nooit voor elkaar komen. Maar je merkt wel aan de reacties vanuit het wielrennen. dat er toch steeds meer mensen voor zijn. Dus het zou wel eens een keer op brede steun kunnen rekenen. En dan zou je inderdaad kunnen afrekenen met een periode. Uh, wat hij verder zegt, dat zijn ja, toch wel de gebruikelijke dingen die mogelijk kunnen helpen. Maar dat is meer de afschrikking. Langere schorsingen, vier jaar in plaats van twee jaar. Prima, meteen doen, zou ik zeggen. Uh, Salarissen, zorgen dat je ze ook in de portemonnee raakt, de renners. En de ploegenstraffen. Dat is, dat is inderdaad ook een heel belangrijk verhaal, want ploegen kunnen zich nu te gemakkelijk verschuilen achter die Tussen aanhalingstekens individuele renner die uh, zelfstandig beslissingen heeft genomen om doping te gebruiken. Um, ja, eerlijk gezegd, daar geloof ik niet zo in. Uh, ik denk dat als er doping wordt gebruikt binnen een ploeg, dat het ook met medeweten is van een aantal mensen binnen die ploegen. Dat is ook wel gebleken uit uh, de getuigenverklaringen die we, die we in dit rapport hebben gekregen. En mensen met een dopingverleden niet meer in de sport laten, daar kun je twee dingen over zeggen. Aan de ene kant mensen die... Uh, geen enkele behoefte blijkbaar hebben... om de sport weer beter te maken. Ik denk dan bijvoorbeeld aan iemand als Alexander Vinokourov en dat soort mannen die nooit spijt hebben betuigd... van de daden die ze hebben verricht. Ik vind, die moet je inderdaad nooit meer in de sport toelaten. Maar bijvoorbeeld iemand als David Miller... die nu verklaard uh, uh, tegenstander is van doping gebruikt... en dat ook overal roept. Ik vind, daar moet je gebruik van maken. En zoiets zei weet vanmiddag ook... die zei ook, we moeten wel gebruik maken van de kennis... die er is bij die mensen. Als ze die kennis willen delen, zijn ze van harte welkom. Ja, toch denk ik altijd... Uh... Daar waar geldstromen zijn, is men altijd uh, heel snel in de verleiding om iets te doen wat niet mag. Met andere woorden, je kan het op een gegeven moment niet willen. En je gaat uh, een berg op en je denkt, ja, verdorie, ik, ik blijf steeds uh, 600 meter achter. Als ik nog heel even naar die dokter gaan en een heel klein dingetje nemen, en ze kunnen dat toch nog niet vinden, terwijl een aantal jaren blijkt dat ze dat wel kunnen vinden. Het blijft zo broos allemaal. Ja, het, het is inderdaad het, het, het plaatje dat ook voortdurend gedraaid wordt, uh, dat langzamerhand krassen begint te vertonen, het 45 toeren plaatje, van ja, het slechte zit hem gewoon inderdaad in de mens. Uh, en dan komen we weer met het voorbeeld, als je 130 mag rijden op een snelweg uh, en, en, en het is s'nachts en je weet dat er geen controles zijn of je denkt dat er geen controles zijn, dan rij je misschien ook al 150. Nou, Amsterdam-Utrecht zo en, moet, hoor. Dat vind ik ook, maar <laughs> bedoel, zolang daar 100 is, dan ja. nou, rijden we, to, rijden we, rijden we toch nooit harder dan 100. Nee, nee, dan rijden we nee, echt maar je mee. begrijpt wat ik bedoel, ja, uh, de nee, mens wil zo. toch altijd de grenzen Tuurlijk. oprekken. En zeker als hij er zelf beter van wordt. En, en ik denk dat wat dat betreft het wielrennen, uh, ja, dat het in andere sporten ook uh, gebeurt. Alleen niet op deze enorm groot georganiseerde schaal. Laat ik proberen positief te eindigen. Volgend jaar is de hele boel schoon, we zien weer geweldige sport. Iedereen gaat uit zijn dak. Ik denk dat er dan meer vreugde dan ooit is in de wielrennerij, omdat we van zo diep komen. Zeker, maar dat merk je ook wel bij renners uh, die nu etappes winnen in een Tour... of die nu klassiekers winnen waarvan je het idee hebt dat ze echt schoon rondrijden... of dat ze weer schoon rondrijden. Kom ik weer met die David Miller aan, die etappe die hij afgelopen zomer won in de Tour de France. Kijk, dat zijn de mooie momenten waar je eigenlijk nu warmer van wordt... dan van de overwinning van iemand waarvan je denkt, ja, wat zou daar allemaal in zitten? Vrijdag, nog even die bijeenkomst van de UCI. Wat gaat er dan gebeuren? Verwacht je nog iets? Uh, ik verwacht niet meteen uh, resultaten hoor. Ik denk dat ze inderdaad even voor, met name over het administratieve verhaal gaan praten. Wat doen we met de prijzengelden van Lance Armstrong? Uh, nou, je hebt het gehoord van Prudhomme. Die wil uh, gewoon die prijzen uh, die hij gewonnen heeft in de Tour wil die weer terugvorderen. Um, ja, ze zullen, ze zullen de afhandeling met name moeten doen. Ze hebben zich in wezen ook al uitgesproken over het schrappen van al die resultaten vanaf 1998. Dus niet alleen die zeven toerzegers, maar alle andere wedstrijden. En ja, ik hoop één ding, dat ze toch even naar zichzelf gaan kijken. En dat er toch binnen die UCI nog kritische mensen zitten... die uh, in elk geval het beleid van die jaren uh, behoorlijk gaan aanpakken. Ja. En uh, die hebben er genoeg boter op hun hoofd, hè, Gio? Nou ja, die hebben allemaal wel enigszins boter op hun hoofd. Maar ik hoop toch dat er nog mensen zijn die dan tegen uh, bijvoorbeeld Pat McQuaid zeggen van... joh. Ga nou niet zo defensief dit verhaal in. Uh, probeer niet iedere keer uh, argumenten te bestrijden met, uh, met one-liners. Maar ga nou eens gewoon inhoudelijk op die zaak in. En luister inderdaad ook eens naar zo iemand als Wintels uit Nederland. Want dat kon je al horen aan me kweet? Ja, die serveerde die meteen af. Dat was onzin. Die man die moest zich zeg maar bemoeien met Nederlandse wielersport. En vooral niet met de wereldsport. En, en dat vind ik een heel verkeerd signaal. Goed, het is het begin van uh, wat nog gaat volgen. Want ook nog een aantal doctoren komt uh, ter sprake in de komende maanden. En hoe krijg je het dan voor elkaar als je, je eerste plaat op deze avond kan draaien... om ongeveer Vier minuten voor half elf dat het een nummer van de Doobie Brothers is, oké. Okay. Maar dat het dan ook nog de dokter moet heten. Brothers met de dokter. Wat gebeurt er op dit moment in België, met name in Luik? Binnen nu en een half uur heeft de zaakwaarnemer van Ron Jans... Kees Ploegsma, contact met Roland Duchatelet... dat is de voorzitter sinds juni 2011 van Standard Luik. Sterker nog, ze hebben een ontmoeting... en ze zullen daar ongetwijfeld praten over het naderende afscheid van Ron Jans. Er zal gesproken worden over de afkoopsom. Maar volgens Belgische media is het al helemaal duidelijk... morgenochtend wordt bekendgemaakt dat Ron Jans definitief weggaat... na een teleurstellend begin bij Standard Luik. You're hired to be fired, zo gaat het. En zijn opvolger zou ook bekend zijn, namelijk Felice Mazzou... en is op dit moment een succesvolle trainer... van de ploeg uit de tweede divisie van White Woluwe. Wordt vervolgd, maar voor Jans lijkt het Belgische seizoen... alweer heel snel voorbij. Sneu. We gaan verder met andere sport. Esme Kamphuis is klaar voor het nieuwe bobslee seizoen. Met een nieuwe trainster en een nieuwe renster, remster... Moet ik zeggen, maakt hij zich op voor de herstart... na een totaal mislukt vorig seizoen. De ambities zijn hoog en de spelen komen dichtbij... voor de vrouw die in 2010 de hoop was van Slee Nederland. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Hier de oranje bob van Kamphuis samen met Tine Veenstra. Ze verrasten om te spelen van Vancouver als pilote van de tweemansbop. Pas vier jaar piloot Kamphuis. Nu al goed op de spelen. Achtste werd ze, een pracht debuut En een klein jaar later brons op het EK. Maar dan... Eind 2011. Oeh, een flinke tik. Een tegenvaller voor Esmee Kamphuis, want de Bond besluit haar een seizoen lang geen wedstrijden meer te laten doen. Geheel tegen haar zin, officieel omdat er geen coach beschikbaar was, maar wat er precies achter steekt wordt niet duidelijk. Een heuse storm in Winterberg vandaag en niet alleen de sneeuwversie. Een jaartje zijn we verder en daar is Esmee Kamphuis klaar voor een nieuw wedstrijdseizoen. Nu mag ze wel. Terugblikken op dat ellendige jaar en de oneenigheid met de bond, dat doet ze maar liever niet. Ja, ik heb gewoon een dikke streep onder vorig jaar gezet. Het enige wat belangrijk is is dat we uh, overmorgen weer op het ijs gaan en uh, wij gaan keihard vooruit. En uh, ja, daar kan je niet meer achterom kijken, we hebben geen tijd voor, we gaan lekker vooruit. en uh, Het ziet er goed uit richting Sortie. Is het wel een les geweest dat bepaalde dingen anders moesten? Dat je team anders samengesteld moest worden, de begeleiding? Wat zijn de lessen geweest in dat opzicht? Ja, wat voor mij het belangrijkste is dat we nu een nieuwe coach hebben, Nicola Minicello, met wie we samen gewoon een goed plan hebben geschreven richting Sochi. En uh, ja, eigenlijk alles uh, dagelijks, 24 uur per dag, is gericht op die medaille. En uh, ja, een heleboel dingen zijn veranderd: uh, meer staf erbij, uh, Willy Kaan is in het team. Uh, iedereen heeft uh, volledig commitment. Uh, een beter trainingsprogramma. Dus al met al uh, ja, komen we er uiteindelijk alleen maar sterker uit terug. Haar naam is gevallen: Nicola Minicello. De nieuwe coach, maar een bekende naam in de bobsleeën. De Britse Minicello crasht in de derde afdaling. Oeh, zij hebben de eer om als eerste om te gaan. Wereldkampioen, ook zilver op het WK gehad, drie Olympische spelers meegemaakt, 17 jaar coach zelf ook topsport gedaan in de atletiek. Dus allemaal al, al ja, super ervaren. En Minicello op haar beurt heeft ook kamphuizen al tijdens haar carrière gesignaleerd. Previously, as a, when I was an athlete competing against the Dutch, I always saw how much potential there was and it's, it's just exciting to be able to help that come together. De potentie is er, maar Kamphuis wil verder. En dus hebben piloten en coach hard gewerkt. Met name op het mentale vlak. Ja, ik denk dat uh, wat, ja, waar ik natuurlijk met tot Hees al aan begonnen ben... is het proces van weten dat wij medailles kunnen winnen... en dat we niet onder hoeven te doen voor de rest. En daar zijn we nu eigenlijk met Nicola weer een doorstart aan het maken. En dat we niet alleen weten dat we medailles kunnen winnen... maar dat we ook goud kunnen winnen. Ik denk dat het dat belief. is. Dat real fundamental belief in zichzelf. Ja, dat is natuurlijk wel een belangrijke knop die je om moet in je hoofd. Maar als je die niet om hebt, dan ga je nooit de medailles winnen. En... Dus, uh... um, and... The belief that she can perform and she can deliver when she wants to deliver. Daar ben ik blij mee. En dan de andere verandering, want deze combinatie is niet meer Esme en Tine. Tine Veenstra is lang en breed gestopt. Momenteel werkt Kamphuis samen met Remsters Judith Vis. En Willy Canes. veroordeeld tot de herkansingen op het sprinttoernooi bij de vrouwen. Willy Canes is overgestapt van het baanwielrennen. En het ligt niet echt voor de hand dat ze daar nog naar terug gaat. Uh, waarschijnlijk niet, omdat de seizoen nog gewoon samenvallen. Uh... Nou, zeg nooit, nooit, maar de kans is heel klein. De nieuwe uitdaging voor haar ligt in de bob. En in korte tijd blijkt ze tijdens de testen een aanwinst te zijn voor het team van Kamphuis. Nou, een, een hele bak aan ervaring qua topsport. Uh, qua topsportmentaliteit en uh, medailles winnen. En uh, kijk, uh, ik denk als, uh, als wij daar wat van kunnen leren nog met z'n allen... dat we ja, nog een stap dichterbij zijn bij de medaille zijn. En zij is gewoon heel erg gebrand. Die medaille die mist. En uh, ja, het enige wat we nog niet gedaan hebben is afdalen. Maar goed, de kracht en de power die is er absoluut. En uh, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Oh jee, dat afdalen, dat moet ze natuurlijk wel durven. hè? Nou, ja, dat komt wel goed. En Nicola heeft ook al gezegd, als ze niet durft, dan moet ze toch maar gewoon. It's not always the nicest sensation in the world. But ultimately all the other elements of it, the lifestyle of it, the focus and the opportunity we have to win medals at the very, very highest level, I'm sure we'll keep her involved. Ik kan me wel voorstellen dat het wel eventjes binnen knijpen is, zo'n zo eerste keer die baan af. Dat denk ik ook wel, ja. En de tweede keer en de derde keer misschien ook nog wel. En dan hoop ik dat het meer een gewoonte gaat worden. En uh, hopen dat ik het leuk vind. Het Esmee Kamphuis kan met opgeven hoop de speler verlaten. Het nieuwe seizoen gaat beginnen voor Team Kamphuis. Een Olympische nominatie halen, dat vindt ze logisch. Het hoofddoel voor Esmee Kamphuis, een medaille pakken op het WK. Ah, oh, dit is mooi. Dat het mooi zo'n carrière-switch maakt. In ieder geval topsportvrouw. Vandaag heeft die voor het eerst een afdaling gemaakt. En ze deed dat in Keunigzee. En we hebben geen berichtgeving gehad dat het niet goed is gegaan. Dus ze is in ieder geval met de primeur goed beneden gekomen. Komt allemaal goed. We gaan weer door met voetbal. Morgen is het Champions League voetbal. En uiteraard kunt u bij de NOS op dinsdag en woensdag alle wedstrijden zien. Champions League voetbal niet voor iedereen. Zeker niet voor Arjen Robben. De spits van Bayern München is al weken geblesseerd. En de kans dat hij snel terugkomt is klein. Vandaag keek ik toe in Insel hoe een andere Nederlander weer traint. Anders gezegd, Arjen Robben ging op bezoek bij schaatser Sven Kramer. En Erik van Dijk was erbij en sprak met Robben. Ben jij zo schaatsfan? <laughs> ja, ik ben sportfan in het algemeen, maar ik ben ook zeker wel schaatsfan. Ja, ik vind het... Uh... Ja, ik volg het altijd wel op de voet en uh... ja, ik vind het mooi om te zien. Hoe ken je Sven Kramer? Ja, ik heb op een gegeven moment, ik ben op een gegeven moment contact met hem gekregen... En, uh...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 kon ik me goed met, met Sven hier onderhouden. Want uh, we konden elkaar wat dat de hand schudden qua, qua blessure. Maar goed, uh, ja, het is heel vervelend. Het is een uitstraling uit de rug. En dat, dat staat dan in, in dit geval bij mij uit in, in de hemstring. Maar goed, uh, het heeft verder niet veel met die spier te maken. Het is gewoon puur een, een probleem uit de rug. Want hoe lang uh, gaat het nog duren voor jou? Wanneer kan je weer voetbal? Nou ja, dat is uh, eigenlijk heel moeilijk te zeggen. Uh, dat kan een week zijn, dat kan twee weken zijn. Maar ik hoop dat het in ieder geval niet te lang duurt. Maar het is elke keer een beetje... Uh,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 Overal uh, komt er altijd weer een einde aan aan een blessure. En het komt uiteindelijk altijd wel weer goed. Maar het, is wel, uh, ja, het vraagt wel veel van je, moet ik zeggen. Ja, Orte Manuel arts. Niet bij wel minoepolvaart, alleen maar blijven zitten. Nou goed, um, zonder de geblesseerde Arjen Robben... treedt Bayern München dus morgenavond in Noord-Frankrijk aan tegen Lille. Maar zo goed als Bayern presteert in de Bundesliga... zo matig zijn de resultaten in de Champions League tot dusver. Daar praat ik over met Tim de Wit, onze correspondent in Duitsland. Goedenavond, Tim. Goedenavond, Jack. Hoe goed is Bayern... Ja, dit Bayern is echt wel goed hoor. Uh, als je ziet hoe makkelijk ze in de Bundesliga iedereen van de mat stelen uh, momenteel, dan is het verschil met de rest van Duitsland wel erg groot. Uh, Ga maar na. 8 gespeeld, 24 punten, dus 8 wedstrijden op rij gewonnen. Een record is dat zelfs. Dat is nog nooit eerder gepresteerd in de Bundesliga. En daarmee staan ze nu al 5 punten voor op de verrassende nummer 2 uh, Eintracht Frankfurt. 7 punten op de concurrent Schalke. En maar liefst 12 punten op de kampioen van vorig jaar Dortmund. Ja, dus die lijken fluitend af te gaan op het kampioenschap op deze manier. Maar ja, juist op het podium waar ze zich zo graag willen bewijzen. De Champions League. Daar liepen ze in de vorige wedstrijd tegen een enorme domper aan. Want uit in Wit-Rusland, benen uh, verloor Bayern redelijk kansloos... met 3-1 van Bate Borisov. En ja, dat was wel even schrikken in München. Een slippertje, uitkleinertje. Ja... Zo zou je het op zich wel kunnen stellen. Uh, en daarnaast de, uh, aan de andere kant moet er morgenavond daardoor wel echt gewonnen natuurlijk uh, uh, van Lille. Uh, dat mag op zich ook niet zo'n probleem zijn zou je denken. Want als je naar de pool kijkt dan zie je dat Borisov nu eerste staat met zes punten uit twee. Bayern en Valencia hebben allebei drie punten en Lille heeft nog nul punten. En daarnaast staat Lille momenteel elfde in de Franse competitie. Dus ja dan kun je wel zeggen dat Bayern het gewoon aan zijn stand verplicht is gewoon uh, te winnen. Uh, aan de andere kant Bayern trainer Joep Heinkens was op de persconferentie vanmiddag heel erg voorzichtig. Und weiß, dass Lille ein Top-Club in der französischen Liga ist. Man darf sich nicht davon täuschen lassen, wo sie im Moment in der Tabelle stehen, sondern sie haben im letzten Jahr haben sie überragenden Fußball gespielt. Ja, Haiker zegt dus dat Liel weliswaar elfde mag staan in de competitie. Het is nog steeds een topploeg in Frankrijk. En we moeten niet vergeten, zegt hij, dat ze vorig jaar heel erg goed voetbal speelden. Ja, eigenlijk zegt hij dus het beroemde vooral niet onderschatten. Want dat deden ze overduidelijk wel eh, tegen de wit Russen een paar weken geleden. Frank Ribéry, grote man in de ploeg. Bijzondere avondmorgen. Ja, dat is wel aardig. Hij speelde namelijk eh, tussen zijn dertiende en zijn zestiende bij Liel. En eh, hij zat daar toen op de opleidingsschool van de club. Eh, maar werd daar op zijn zestiende weggestuurd. Ze vonden hem namelijk te klein. Eh, het was nogal een lastig mannetje. Eh, toen al, zou je kunnen zeggen. En nou ja, via een enorme omweg is hij dus uiteindelijk eh, redelijk goed terecht te komen, Zullen we maar zeggen. Hij zit inmiddels alweer vijf jaar bij Bayern München. Maar Ribéry wil morgenavond dus wel wat laten zien. Want dat ze hem bij Liel hebben weggestuurd toen de tijd, dat zit geloof ik wel een beetje diep bij hem. Hij wil vooral aanvallen zei die vanmiddag op de persconferentie. Ja, maar ik denk dat het belangrijk is om voor het team te werken, defensief of aanvallend. Natuurlijk ben ik meer een speler en wil meer natuurlijk defensief, maar we hebben het zo wie zoals in moment. Ik geloof dat alle spelers heel goed werken en ook heel goed samen Het voordeel van een persconferentie bij hem is dat je het voor iedereen moet vertalen, naar mijn idee ja, het is ongelooflijk. Ja, ik zeg net nog dat hij vijf jaar in Duitsland speelt, ja, maar hij krijgt nog geen fatsoenlijke Duitse nee. zin uh, uit zijn mond, geloof ik. Maar goed, ja, ja, ik wat zal het even niet, voor iedereen. Ja, niet, ja, ik zal even de poging wagen. Nou, hij probeerde te zeggen dat hij dus veel vertrouwen heeft morgenavond. Uh -huh. En vooral ook dat uh, Bayern heel erg goed op elkaar is ingespeeld. Maar uh, nog even serieus, want Ribri is wel heel erg goed bezig hoor, de laatste weken in de Bundesliga. En dat belooft wel wat, want ja, ik, uh, ik heb het idee dat hij uh, misschien wel in de beste vorm van zijn leven is momenteel. Ja, ik zie hier uh, een regel opgetikt door een van onze redacteuren. En ik stel hem omdat ik hem wel komisch vind. Uh, zeker in het kader met Bayern. De vraag is, is Bayern op volle oorlogsterkte? Nou ja, we hebben Arjen Robben net natuurlijk al gehoord... En uh, die is er in ieder geval niet bij. Uh, daarnaast uh, missen ze de topscorer van vorig jaar. Mario Gomez is al het hele seizoen geblesseerd. Maar uh, grappig genoeg, ik, ik las vanmiddag in de Süddeutsche Zeitung uh, ook. Daar heeft niemand het eigenlijk echt over in Duitsland. Want zelfs zonder deze twee sterren doet Bayern het dus hartstikke goed. Uh, en Daarnaast, voor morgenavond wel aardig, is uh, Javier Martinez. Uh, die zal vermoedelijk in de basis beginnen. Dat is de duurste aankoop uit de historie van Bayern. 40 miljoen euro hebben ze voor hem betaald. Uh, hij komt van Atletiek de Bilbao. Um, ja, voor een middenvelder benen Dus echt een gigantisch bedrag. Maar sinds hij bij Bayern is, is hij helemaal nog niet echt zeker van zijn basisplaats. Omdat hij volgens Heinkens tijd nodig heeft om aan het Duitse voetbal te wennen. Maar goed, morgenavond kunnen we hem weer eens vanaf het begin gaan bewonderen. Want het ziet er naar uit dat hij in de basis zal starten. Ik vind het een geweldige club. Goede leiding. Uh, Uli Heunens, uh, Carlo Rominique op de achterhand, uh, Beckenbauer. Er was even ja, wat onvrede tussen Heinkens, de trainer, en uh, de nieuwe technisch directeur Matthias Sammer. Um, we weten aan het eind van het seizoen dat Heinkes gaat vertrekken. Wordt er al uh, wat gefluisterd over een opvolger? Ron Jans is uh, vanaf morgen ter beschikking. <laughs> Die heb ik nog niet gelezen in de Duitse pers. Hey, hij is Duitse leraar geweest. Dus. <laughs> ja, dat is, hij kan wel goed. Hij wil ook heel graag in Duitsland werken. heeft ja. hij weleens gezegd. Nee, maar serieus, wordt maar, er over gesproken? Ja, nee, dat speculeren is al een tijdje aan de gang. Uh, daar kwam afgelopen weekend uh, een verrassende naam bij nog... Uh, bij die mogelijke opvolgers van Heinkes. Dat is die van Mirko Slomka, de huidige trainer van Hannover. Daarvoor trouwens trainer van Schalke nog. Uh, de voorzitter van Hannover zei namelijk dat als Bayern aanklopt bij zijn club... dat hij zijn trainer echt niet zal tegenhouden... Nou, aan de andere kant, Slomka zelf zegt nog van niks te weten. Eh, als je nog even verder kijkt, de meest spectaculaire naam die we de afgelopen namen hoorden hier in Duitsland... was die van Pep Guardiola, mm -hmm. de oud-trainer van Barcelona. Die is nu bezig aan zijn jaartje sabbatical. En die zien ze wel heel erg graag naar München komen volgend jaar. Maar ook dat werd weer ontkend in het kamp van Guardiola, kortom. Het blijft nog wel even speculeren volgens mij. Ja, die, die, wordt, gaat die wordt overal genoemd, hè? Uh, Guardiola. Zoals Mourinho natuurlijk ook altijd en overal rondzingt. Dankjewel, Tim. En veel plezier bij uh, de europa wedstrijd tussen Lille en Bayern München. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone.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 We hadden nu pas op dat het nummer maar twee minuten en drie seconden is, du uh, duurt. Eén no Sunshine is die even naar binnen gerend. En vervolgens ging de zon weer schijnen. En is hij weer buiten gaan zitten. Dat blijft dan lekker, nummer maar 2 minuten en 3 seconden. Dat is zelfs uit Beatles tijden nog heel kort. We gaan het uh, over een andere wedstrijd hebben tussen Barcelona en Celtic. Jeroen Elsof is de gelukkige om uh, in uh, Barcelona te zijn. Goedenavond, Jeroen. Goedenavond, Jack. Wat verwacht men in, uh, in Spanje van zo'n wedstrijd? De schotten staan twee punten achter op, uh, op Barcelona. Kortom, wordt het aardig? Nou, hier in Spanje en uh, vooral in Barcelona verwachten ze maar één ding. En dat is eigenlijk dat het meer dan 5-0 wordt. <tog> Want uh, ja, Celtic he, heeft natuurlijk wel een, een grote en mooie historie, maar dat wordt zeker niet gezien. En dat is natuurlijk terecht als een grote Europese club nog. Uh, oppermachtig in, uh, in Schotland, zeker na het wegvallen van uh, de Rangers met al die financiële problemen. Die zijn inmiddels divisies uh, teruggezet. Uh, en ondanks het feit dat Celtic het aardig heeft gedaan in de eerste twee wedstrijden... verwachten ze hier in Barcelona toch gewoon dat het een walkover walk wordt. En gezien het kwaliteitsverschil op het veld is dat ook niet helemaal onbegrijpelijk. Nee, ik moet altijd denken aan Johan Cruijff die het uh, altijd had over tegen Britse ploegenspelers. Hartstikke leuk. Uh, je haalt je spits weg en twee stokken in het midden... die weten niet wat ze moeten doen. Nou kortom, daar hoeft Barcelona verder niks aan te doen, want zo speelt men al hè? Ja, nou ja maar dat, dat is het natuurlijk ook. Ja, dat, dat, grappig genoeg, uh, het is eigenlijk min of meer al een wonder dat Celtic in de vorige uitwedstrijd in Moskou gewonnen heeft. Want ze wonen eigenlijk nooit een uitwedstrijd in de Champions League. Nou, dat hebben ze daar gedaan uh, tegen tien man, dat wel door uh, simpelweg zich in de eerste helft terug te trekken en te gokken op de counter. En dat lukte in de tweede helft wonderbaarlijk aardig door een goal van Samaras in de, in de laatste minuut won. Uh, Celtic bij Spartak Moskou met 3-2. Nou, hulde daarvoor, want dat is natuurlijk hartstikke knap. Maar ja, iedereen die, die verwacht en die nu zegt dat uh, Celtic datzelfde kan gaan doen in kamp uh, nou, die wordt worden aangekeken alsof hij... Uh, Alsof hij gek is. Um, maar goed, die, die, die, die, die manager van Celtic had vandaag een persconferentie, die Lennon. En die, die gooide alle clichés eruit. Van ja, we komen niet om, om ons te laten afslachten. We zullen er alles aan doen. Het zijn mooie, mooie wedstrijden. We gaan vol gas geven. Ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar ja, de verwachting is toch. En ik meen maar dat jij die ook hebt. Want je ziet pas genoeg, uh, genoeg. spelen. dat. Dat het een walk-over wordt. Maar je weet het nooit. Nee, het enige waar Barcelona de laatste tijd natuurlijk mee te kampen heeft... is met uh, defensie. Uh, er zijn natuurlijk een aantal mensen niet bij. Uh, tegen Celtic zal dat allemaal nog wel lukken. Denk je dat hij wat ga nieuws gaat proberen... over morgen achterin? Nou ja, het, het en, en nieuw zeker niet. Want hij heeft het de laatste weken geprobeerd met, uh, met uh, Song uh, achterin en Adriano achterin. Uh, omdat Pujol en uh, Piqué die, die zijn er allebei niet bij. Nou, Mascherano, die kan je invullen. Dat is de ene ja. centrale verdediger. En de ander wordt waarschijnlijk morgenavond toch Adriano. Het zou zomaar kunnen dat Song, die gehaald is als middenvelder... maar die dan noodgedwongen de laatste weken moet spelen als, uh, als laatste man... Uh, dat hij wel gewoon op het middenveld terecht komt. Ja, het probleem is wel uh, van Villanova... Uh, de verdediging. Want uh, uh, nog nooit. Uh, de laatste seizoenen heeft uh, Barcelona zoveel doelpunten tegengehad. Uh, dat is een punt van zorg. Alves is er ook niet bij. Dus eigenlijk is de hele vaste verdediging weg. Busquets geschorst? Uh, ja, nou ja, Busquets is geschorst als verdedigende middenvelder. Dus dat komt ook nog eens. Dat komt er ook nog eens bij. Die kan eventueel ook nog eens, natuurlijk normaal gesproken, achterin spelen. Uh, maar ja, hij, dat zag je afgelopen weekend ook. Ze krijgen vier tegengoals, maar ze maken er zelf vijf met de weer een hattric van Messi, de 21ste. Uh, ja. Uh, en dat was volgens mij ook Kruijff die dat ooit zei, maar dat zal jij beter weten dan ik. Uh, je moet altijd maar één meer maken dan je tegenstander en dan is er niks aan de hand. Ja, dat is waar, ja. Toch heel even nog over Barcelona. Hè? I die positie daarboven is ontzettend hoog. Dat vind ik juist het mooie als je Barcelona ziet spelen. Ik mocht het laatst meemaken in, uh, in Lissabon. Dan zie je pas de patronen. Hè? Dat, het, het is onvoorstelbaar om te zien hoe juist de mensen zonder bal bewegen. Ja, nou ja, jij hebt het over patronen. Daar, daar heb je helemaal gelijk in. Maar ik zit, ik zit er wel eens naar te kijken en dan denk ik bij mezelf... het is een zo ingewikkeld patroon dat, dat het bijna onmogelijk is... om in het patroon een patroon te zien, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar ga je dat morgenavond ons wel proberen uit te leggen? Want vanaf kwart voor negen geef jij verslag op Nederland 3. Als je zo gaat beginnen, dan... Uh... Ja. ja, nou je, je weet... Je Vreed je, weet wel, erin, als, als je Je zit zo <laughs> hoog dat het al een hele klus is om, nou. uh, om, om goed te zien... Uh, en bij, bij Barcelona kom je er dan nog wel uit, maar Celtic laten we wel zijn. Die, spe, die zien we toch ook niet iedere week spe, spelen. Dus het is al uh, lastig genoeg om, uh, om in ieder geval voor te zorgen dat je, dat je goed ziet welke, welke spelers aan de bal zijn. Want je hebt echt bijna een verrekijker nodig. Zo hoog zit je in dat schitterende stadion. Waarvan ze overigens nu uh, zeggen dat het misschien... Uh, tegen de vlakte moet voor een nieuwe, nieuwe moderne arena. Nou laat ze het alsjeblieft niet doen. Want, want nee, uh, je moet er toch niet aan denken dat dat uh, kamp nou, uh, nou verdwijnt. Dan krijg je een beetje die kijkdiscussie bij wijze van spreken. Ja, maar, daar gaan we ons niet aan wagen. We gaan wagen. Nee, laten we dat niet doen. Maar uh, nou ja, ik, uh, als Barcelona net zo speelt als de eerste 20 minuten tegen de Deportivo. Dan uh, wordt het in ieder geval genieten. Maar aan de andere kant, zelfs is een mooie ploeg. Er staan uh, echt 10.000 uh, Schotse supporters nu al die stad hier op zijn kop te zetten. Dus dat uh, beloof ik aan ambiance ook wat. Tot slot. Tot slot, laatste vraag. Amerikaanse sport. Uh, jij volgt uh, de World Series die uh, in aantocht zijn. De, de laatste beslissende ja. wedstrijd tussen uh, San Francisco en de St. Louis Cardinals. Ja. Uh, wanneer? Vannacht? Vannacht om twee uur. En hoe ga ik je het, dat zien? Uh, nou ja, ik. <laughs> ja, maar dat. Ik ga me wekker zetten, inderdaad, om, ja. uh, om, om, uh, om uh, half drie... Jij wilde zeggen, clandestien, maar je wilde site niet geven. Dankjewel. <lacht> We <lacht> horen je morgenavond. <lacht> Bedankt, Jens. <Jack>. Ja. <lacht> Goed, wij gaan door met Sparta-Rotterdam. Uh, van Barcelona naar Sparta-Rotterdam, ja dat is een kleine stap. Uh, want uh, de Rotterdammers die spelen alweer voor het derde seizoen in de eerste divisie. Maar als het aan de Rotterdammers ligt, is dat volgend jaar anders. Sparta wil, en eigenlijk moet een beetje, terug naar de eerste divisie. Vanavond kwam Volendam op bezoek en dat werd met 2-1 verslagen. Daarmee klommen de Rotterdammers naar de tweede plaats op de ranglijst. De ploeg is op koers, maar trainer Michel Vonk gaf toe dat het geen makkelijke overwinning is geweest. Ja, ik zei net al, de eerste 20 minuten vond ik dat we aardig speelden. Alleen door een omzetting bij de tegenpartij ging het in één keer wat minder. En, uh, dat was eigenlijk de manier waarop we ze verwachten. Nou ja, dan hoop je dat je er onderuit voetbalt, alleen we zakten veel, veel te ver weg. En, uh, nou, in de rust probeer je dan met elkaar erover te hebben. Wat moeten we beter doen? Ik denk dat we veel verder naar voren moesten verdedigen. En de drukken sneller bij Volendam neerleggen. Dat probeerden we, alleen het ging heel moeizaam. En, uh, zij konden steeds met lange ballen ons centrum onder druk houden. En, uh, ja, de tweede ballen vielen steeds ook voor de voeten van uh, de Volendammers. Dus we met wissels probeerden we dat uh, te neutraliseren. Alleen op het moment dat we wel goed stonden, lag die bal erin. Is het ook de druk dat je kampioen moet worden? Speelt dat jullie party? Nee, want die, die, die lat hebben we vanaf dag 1 heel hoog gelegd. En dat weten we. Daar hoeven we het ook niet meer over te hebben. Want we weten waar gewoon waarvoor we spelen. Uh, het gaat alleen de manier waarop. Uh, we willen heel graag uh, de baas zijn. Uh, bovenin meedraaien, uh, kampioen worden. Uh, maar dat uh, vraagt ook goed spel. En nou, dat, uh, gaat, de laatste weken ging dat erg, uh, erg goed. Er zat stijgende lijn in. Alleen behouden ze de eerste vier minuten, zag ik het uh, vandaag niet zo. Is het dan toch spanning? Druk? Of zeg je van ja, nee, nee. Nou ja, je hebt ook met een tegenstander te maken die je belet om te voetballen. Nou ja, dat is dan beter gedaan dan andere ploegen op dit moment. Um, als je van van weet dat je kampioen moet worden, is dan je hele, ja, promoties, ja, en, ja, is dan je hele instelling anders? Of, want je elke week ja, moet je tot de tanden gewapend zijn, anders kan het niet. Nee, maar wij hebben dat uitgesproken en uh, je verwacht er nog altijd een tegenstander die zich daar wel even in stuk gaat bij. Of tenminste, die willen ons uh, daarin laten bijten in, in, in die, die ambitie. En uh, ploegen spelen soms wel 110, 120 procent tegen ons. Nou, ja. Dus iedereen tegen Sparta? Nou ja, zo voelt, voelt dat. Iedereen wil voor Sparta winnen, want ja? wij hebben dat natuurlijk uitgesproken. En uh, dat is een uh, goed recht, en, uh, maar daar heb je wel mee te maken. En, maar goed, dat... Uh, het moet niet zo zijn dat de spelers onder druk komen. En volgens mij is het niet zo. Maar merk je ook bijvoorbeeld, uh, dat iedereen ook, uh, als, als je van Sparta een punt pakt... dat het voor de anderen bijvoorbeeld een, uh, een feestdag is? Ja, het ligt aan, uh, aan de ploegen, denk ik. Ik denk dat de ploegen die uh, verwachten dat ze uiteindelijk uh, wat minder uh, bovenin staan. Dat die, als die een punt van ons pakken, zoals uh, AGOVV, Veendam... Uh, dat die erg blij zijn, Emmen, dat die blij zijn uh, als ze een punt zouden pakken van ons. Wie is nou je grootste? Ja, Jan gaat nu zeggen MVV, want die staat bovenaan. Vijf nee, punten zei, los. Maar, maar, maar welke, welke ploeg is nou de gevaarlijkste voor jullie? Uh, uh. Nou, uh, we zijn nu in negen wedstrijden onderweg. We hebben een beetje een goede indruk van de andere partijen. Uh, ik denk dat we zelf een hele goede kans maken om, om die titel ook te halen. Dus, uh, maar dan moet je je niveau halen elke week. En uh, andere ploegen. Uh, ik schat Camburen heel hoog in. Ik schat uh, de graafschap dat die toch wel zo langzaam zullen klimmen. Een beetje zoals wij vorig jaar. Hè. Uh, wennen aan de Jubiläer League. Maar uh, inderdaad, uh, ploegen zoals Helmond Sport, MVV, die eigenlijk al jaarlijks bij de play-offs uh, betrokken zijn, die, uh, die zijn natuurlijk wel uh, de outsiders. Uh, hangt er voor jou ook wat vanaf, al of niet kampioen worden? Ja, het is mijn laatste jaar, dus het zou mooi zijn als we het behalen. Want dat betekent natuurlijk voor mij ook wel iets moois te zijn. Is het ook zo van halen, blijven, niet halen, wegwezen? Nou, daar ben ik helemaal niet mee bezig nu. Ik weet wat ik moet doen en als de club het nodig vindt om mij te vertellen wel of niet, dan hoor ik dat wel. Sparta tweede, 5.8 MVV. Morgen ook weer langs de lijf van nog kwart voor negen. In ieder geval voetbal. Kinderen komen nauwelijks meer buiten. Vroeger hadden ze alleen een computer en een televisie. En tegenwoordig is dat dus ook een smartphone en een tablet. Maar... Buiten spelen. Buitenspelen is de oplossing voor alles wat er mis is met het hedendaagse kind. ADHD, depressie en ook overgewicht. Deze week in Caro, Goedemorgen in Nederland. Tussen half tien en half elf. er buiten. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.